3 uur, Marianne Koekoek met het NOS-journaal. De verkoolde resten die werden gevonden in een boshut in Californië. zijn van de ex-agent Christopher Donner. Dat heeft de Amerikaanse politie bekendgemaakt. De identificatie gebeurde aan de hand van gebitsgegevens. Over de doodsoorzaak heeft de sheriff van San Bernardino County niets gezegd. Dinsdag kwam er met een vuurgevecht bij de hut een einde aan een dagenlange klopjacht op ex-politieman Donner. Doornen was ontslagen bij het korps en had besloten daarvoor verraak te nemen. Hij schoot drie mensen dood. In de schotenwisseling bij de blokhut kwam nog een politieman om het leven. De Nederlandse uitstoot van CO2 is in het laatste kwartaal van vorig jaar... veel sterker gedaald dan op basis van de economische krimp kon worden verwacht. De economie krompt met 0,9 procent, de CO2-uitstoot met 3,2, zo meldt het CBS. De daling komt grotendeels voor rekening van de energiesector...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 Het huwelijk vond plaats op Valentijnsdag, maar romantisch werd het bepaald niet. Het gemeentehuis waar het huwelijk werd voltrokken werd belaagd door een menigte die eieren en stenen gooide. Het duurde uren voor de bruid naar eentje naar buiten durfde te komen. Haar man werd direct weer afgevoerd naar de gevangenis. De bruid is ervan overtuigd dat haar man onschuldig is. De familie en de buurt denken daar heel anders over. De moeder probeerde het huwelijk met haar rechtszaak te voorkomen. Maar volgens de rechter blijkt het onderzoek dat de bruid bij haar volle verstand is. Dan nog het weer. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger. In het noordoosten vriest het licht overdag. En in het weekend wordt het een graad of vijf. En het is overwegend droog. Wel is er nog kans op nachtvorst. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. 0800 1121. Dat is het nummer dat je kunt bellen met vragen en met antwoorden. Nachtsuster, omroepmax.nl is het mailadres. Uh, Twitteren kan via nachtzuster. En er is een chat tijdens dit programma. Dat is hartstikke leuk. Allemaal mensen die over het programma, maar ook over heel andere zaken kletsen via de computer. En die chat is te vinden via omroepmax.nl slash nachtsuster. En dan daar even de chat aanklikken. Zo eenvoudig is het. En waar kunt u zoal over bellen, mailen, twitteren en chatten? Nou, de vragen die zijn gesteld in het eerste uur. Uh, nieuwe vragen zijn natuurlijk ook welkom, maar ik zoek nog een antwoord op de volgende vragen. Uh, kernkoppen, als die worden getest, waar blijven dan de schadelijke onderdelen? Dat vraagt Harm zich af, vond ik een goede vraag. 0800-1121. Anna wil weten hoe het zit dat als je niet gaat stemmen... waar je stem dan blijft en waarom is het zo belangrijk om te gaan stemmen... of om blanco te stemmen als je niet een bepaalde mening hebt. Uh, Regina is op zoek naar tips om rond te kunnen komen van 22 euro per dag. Roel die vroeg zich af waarom dj's altijd zo brallerig praten... en waarom journalisten altijd het laatste woord willen hebben... Kevin die wil weten hoe het zit met uh, springen in de aarde. Mooie vraag is dat. Als je een tunnel zou kunnen graven dwars door de aarde heen... die tunnel is hittebestendig en je springt erin... kom je dan aan de andere kant gewoon weer tevoorschijn. Ja, Het is een beetje hypothetisch, maar hoe, hoe zit het? Zou, hoe zou het werken? 0800-1121. Short Galma rijdt in de vrachtwagen en de kachel doet het niet... als iemand warme woorden voor hem heeft. 0800-1121. En Rob is 51 en op zoek naar een baan als leraar. Dus tips voor hem zijn ook van harte welkom. Nou, een hele veelzijdige lijst met vragen... waar nieuwe vragen aan toegevoegd kunnen worden. Ik hoop dat ik niet te druk praat nu. Wel naar 0800-1121. In, no in, in de disco. Ja, dit is de beste, de, het beste voorbeeld van een drukke dj. Noodweer. Ik heet Jan en ik kom aast elke week. Run het weekend in de discotheek. Dan sta ik altijd uren in een hoek geleund. Ik heb vanavond op mijn haar gefeund. Iedereen staat te springen over flow. Maar ik speel de show in de disco. Schreef iemand mij, van achter het beet? Al, maar voor zijn gozer als een wijf verkleed. Maar toch komt de dag dat ik een van die stoute pak, Want ik heb de Durex in mijn achterzaak. Wado Rex, oh wodo, in de disco. Durex, oh wanda, scholo in de disco. In de disco Disco Disco Oeh oeh Oeh oeh Da da da disco Een hele erge goedenavond hier in deze gezellige discotheek! Ik heb aan de linkerhand een enorme stapelplaat, die gaat helemaal doorheen vanavond. Ik voel trouwens een te gek, maf, wezenloze power het is de zaal komen. Ja, dat ik een verzoekje van een zekere Jan. Zullen we kijken, Jan? Ja, dat, dat kan. een enorme Polly boven mijn neus, daar moet ik wel wat aan doen. En dat allemaal tot zoveelste van het jaar 1983. Eel <tot> DJ Jay genoeg geluld, we gaan muziek maken. Natuurlijk de formatie noodweer.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 Disco. Disco. De derde, de derde, de derde. Zoals die goed hè of, eh, of niet? Nee, nee, dat is helemaal niet verkeerd. avondtop wat ondergetekend betreft disco disco Woah disco disco Ook deze is weer onwijs, niet van deze wereld en gigantisch Disco disco Disco disco Disco disco Disco disco, disco, disco. disco, disco. disco, disco. Dus... Zo, dat was even zikker, maar goddank opgelost de knappe koppen. <tos> Ik En ik hoop dat jullie hebben verder Ook jij, Jan. Neem me nog even mee. Disco, disco. Wow. Disco, disco. Uh, we doen straks de lichten weer aan. Uh, kunnen jullie elkaar ook zien? Niet schrikken hoor. We wow. nou, volgende week staan. Ik weet het eigenlijk niet. Zo zal alleen nog er een anderhalf halve zon zijn. Je moet het maar mee doen. Van de kant van mijn persoonlijk nog dit. Joep, doe je aan de mazzel! En een fantastische nachtrust. En als je niet gaat slapen, dan ga je wel wat anders doen. Je weet wel wat ik bedoel. Maar wees voorzichtig. Wees voorzichtig met de chocolade. Wat zeg je, Jan? Ja, jongen, zal je denken. Ja. En rij voorzichtig naar huis, brok op je En we hopen, we hopen dat je ouders naar bed staan als je duistert. Want anders slaat er misschien wel wat. Maar wees voorzichtig op de weg. Er kan van alles over steken. Egels, oude vrouwen, reisfietsen, van alles. Let op de moeten de stroken. de dwarswegen, de opgaande en de neergaande lijnen. De dwarslijnen, alles. Let op, let op. Op, op, op, op, op, op. Ik raak nog eens. Ik, waar zit de rem op eigen stem? Zeg, waar zit de rem op eigen stem? Ik moet er echt heel erg hard om lachen. Waar zit de rem op mijn eigen stem? En ik weet niet wie hier volgende week staat, maar het zal wel een halve zol zijn. Ja, zo ging het eraan toe in discotheken in de jaren tachtig en ook op de radio. Dus daar moest ik aan denken toen rolde de Ruiter zich afvroeg... waarom de dj's in op muziekzenders in zijn ogen zo brallerig en schreeuwerig presenteren. Dat is een van de vragen die gesteld werden in deze uitzending. 0800 uh, 1121 Met uh, al je vragen en je ja, antwoorden. Ton van de Zwet, Goedenacht. Ja, goedendag, Astrid. Hallo. Uh, uh, ik heb een algemene en uh, een actuele vraag. Dus... Oh, twee tegelijk. Nou, begin dan maar met uh, de eerste. Uh, algemene? Ja, is goed. Uh, ik vraag me af waarom vrouwen altijd zo koude voeten hebben in oh, de ja. bed. Ja. Heel herkenbaar hoor. Ja, dat dacht ik wel hoor. Ik heb wel eens verdienen gehad die, nou als je bij je kruipen, ja het is net een ijskast Ja, vervelend is dat hè? Ja. En, en uh, dat vrouwen koude voet hebben, oké, okay, maar dat we ze proberen te warmen aan die warme man, dat is zo vervelend. Ja, daarom vraag ik het ook. <laughs> nou, ik zeg 0800 1121, want dat heeft iets met doorbloeding en toestanden te maken. Maar waarom dat verschil tussen vrouwen en mannen zit, weet ik eigenlijk niet. Verder zijn ze wel eh, warm. De vrouw? Ja. Oh, de rest wel? Ja, ja. Oh, gelukkig. Daar ben je toch al ervaring mee? Ja, Nee, maar ja, ik ben natuurlijk zelf warm. <laughs> Als je, ja, je zelf warm bent, dan, warm dan valt studio. het niet op wie er nou... Ja, nee, nu, nu ben ik even voor de gelegenheid helemaal zelfs mijn voeten warm, hoor. Oké. Okay. Ja, en die zitten ook in hele, hele warme, warme schoenen. Ja, mm -hmm. goed. En dat was de algemene vraag. En dan nog een specifieke vraag. Actuele, hè? Het gaat over de pauze. Ja, de pauze. Eh, als je nou <laughs> deze aftredende de pauze Benedictus de 16 aftreedt, dan is er geen pauze meer. Nee. Maar hij gaat wel in het Vaticaan wonen, maar als hij nou overlijdt, wordt hij dan als paus begraven? Ja. In, in, in, in het Vaticaan. Of uh, wordt hij in Duitsland begraven? Is geboortestreek. Want het uh, is uh, 1500 zoveel is uh, de laatste paus afgetreden. Ja. Uh, en daar kan je helemaal geen informatie over vinden. Nee. Ik kan heel veel informatie over pausen wel lezen, maar alleen overlijden bij aftreden, de paus niet. Nee. Als de koningin overlijdt als ze aftreedt, dan worden ze wel bijgezet natuurlijk in, in het koninkgraf. Maar en, een paus, die kan meestal natuurlijk een, een praalgraf in het Vaticaan. Ja, en is, is dat voor deze dan ook nog weggelegd, wou je zeggen? Ja, dat vraag ik me af, want nee. ik heb heel veel antwoorden van, uh, op televisie of radio gehoord over de paus... Maar deze vraag nooit. Maar hij blijft, ik heb dat gemist. Blijft hij in het v Vaticaan wonen, ja? Ja, dan wil hij wel terug als die kapel gerestaureerd is. En dat is juist heel ophef ervan. Want daar ah, zijn er twee pauzen, zeggen ze dan. En ja. waar moet hij ze dan nog bij als ja. een andere pauze gekozen wordt? Ja, maar dan is hij natuurlijk de ex-pauze. De after -pause. Ja, maar de hij de bijpauze. Acht jaar pauze geweest, dus hij is pauze. Ja. En als hij aftreedt, is, is hij toch pauze geweest? Ja. Ja, ja dus toch? nee, ja, ik snap het. Het ja. dilemma. Nou, dat er is vast iemand die dat weet. 0800-1121. Ik doe mijn best, Tom. Ja, ik blijf luisteren en een ja. prettige uitzending verder. Dankjewel en warme voeten. Ja, nou, ja. ik zie het is nou zelf ook te warm, want ik heb een tijdje al met het hobby geweest. En, uh... Ja, dan moeten ze weer even. Het is zelf een beetje koud, want de goede ja. verwarming was wel een laag, want het is een beetje besparing van je kosten natuurlijk. Nou, goed met ja. je tenen wiebelen. Daar, goeiedag. Oké, goedjeus. Hoi. Leon Patty. Ja. Hallo, goedenacht. Goedenavond. Zeg het maar. Um, ik vond het eigenlijk wel grappig. Ik hoorde je eens even wat zeggen over de DJ. Ik gaf eigenlijk al antwoord waarom DJ's zo praten. En dat is natuurlijk omdat het eigenlijk gewoon feestgangers zijn. die op partijen draaien en zo. en dan uiteindelijk op de radio terechtkomen. Nou. Ik, ik ken best een hoop DJ's, maar de meesten deden het andersom. Die begonnen bij de radio en gingen daarna pas uh, op feesten draaien. Okay. Ja, maar misschien is daar het vak van uitgekomen en ja. dat vandaar die swing erin zit. Nou, je hebt natuurlijk maar gewoon, wel hetzelfde gevoel, dat je plaatjes uh, wilt delen met mensen... en dat je hoopt dat ze het uh, heel gezellig hebben aan de andere kant van de radio. Ja, je probeert ja. een beetje party uh, van te maken, een feestje te bouwen elke dag weer ja. op de radio. En dan heb je natuurlijk verschillende zenders. De ene die probeert wel een uh, feestje van te bouwen en de andere druk uh, je met de feiten op de neus de hele tijd. Ja. <laughs> Zoals Radio 1. <laughs> ja, het, het eindeloos praat. Ja. Ja. Ja. Maar goed, ik, ik, ik vond het eigenlijk wel heel erg leuk over die tunnel, daar had ja. ik over. Ja. Uh, stel nou dat je hem uh, helemaal hittebestemmig zou maken en hem door de hele aarde heen zou trekken, ja. dan krijg je natuurlijk door de druk, uh, want in het midden zit een ijzeren kern en dat uh, veroorzaakt eigenlijk zwaartekracht in de aarde. Want die draait ja. en, en, en, en natuurlijk de aarde is massa. Ja. Maar als je dan zeg maar een tunnel zou maken, dan krijg je een opstarteling van lucht en dat veroorzaakt druk. Dus als je erin zou vallen, dan verplet je eigenlijk door de druk van de lucht. Net als oh. met water. Oh jee. Dus in het midden van de aarde zit zoveel lucht dan... dat de druk daar heel, heel erg uh, uh, heel groot is. Nou, en als je dat ook zou kunnen oplossen, stel dat je een pak hebt of wat dan ook... Ja, precies, ja, want vallen. we hadden al een hittebestendige tunnel. Waarom dan ja. geen drukbestendig pak, precies, inderdaad? Precies. Ja. ja, nou, dat is natuurlijk wel interessant, want uh, je zou zeggen dat... In het midden van de aarde is de zwaartekracht absoluut. Dus dan zou je, zeg maar, vallen en dan inderdaad een, een, een snelheidsvermindering hebben. En dan uh, heb je dus in het midden van de aarde, ben je gewoon zwaarteloos. Dan zweef je gewoon. Dan blijf je plakken. Nou, vrije... nou plakken, ja, je zou tegen die ijzeren bal aan blijven plakken. <middels> maar daar heb je dus een tunnel doorheen gemaakt. Dat is zeg, het, zeg het maar uh, spreekwoordelijk. Daar hebben we gewoon een tunnel doorheen gemaakt. Ja. Of, uh, dan, dan zou je dus daar blijven zweven en ben je gewoon zwaarteloos. Want dan ben je in het midden van de magneet. Ja. Dan heb je gewoon geen zwaartekracht meer. Dan ben je gewoon net als in het heelal. Maar je zou niet denken dat je dan zo lang al aan het vallen bent dat je, dat je snelheid dat je zo is schiet. toegenomen. Ja, precies. Ja, maar ja, als je, ja, maar dan als, ja, ja, precies. Maar dan kom je weer met het lucht en zo. Dus je hebt het eigenlijk over dingen die helemaal onmogelijk zijn. Ja. Want, want je zou dan ook vlam vatten, weet je, door de snelheid. Nee. Oh ja, door de snelheid nog eens een keer. Ja, ja. Oh, ja. ja. Oh ja, dus, dus, dus, maar wat dus, zou je, kijk, dus zou je eerst Als gedrukt... je dat allemaal zou ja. oplossen, dan ja. ben je dus gewoon uh, uh, ja, uh, gewichtsloos in het midden. Oh ja. Maar... In principe ben je in het midden gewichtsloos. Maar zou je eerder vlam vatten dan dat je samengedrukt wordt door de luchtoestanden? Nee, nee, nee, dat denk ik niet. Ik denk dat je eerder. Want, want volgens mij is het ook zo dat je met, met goudgraven en zo. dat we dus echt problemen hebben met de druk. Ja. Nou. Dus. Ik, uh, ik, heb een, ik heb een beetje een beeld. Ik denk dat ik het toch maar niet doe. Dank je wel. Maar ik vond het wel heel erg uh, ja, was wel een gaaf onderwerp. Ja, ja dat is leuk om over na te denken. Maar goed, ja, het zeker. loopt dus niet goed af. Oké, okay, bedankt. Oké, okay. okay. okay, bedankt. Doeg. Dag. Martine Verbrugge. Ja, daar ben ik. Hallo. Ja, hallo. Ja, ja. Uh, die jongen die was net uh, een de, uh, de op de goede weg eigenlijk, oh. hè? Ja. Om, maar omdat het dus een hypothetische vraag is, moeten we natuurlijk ook een hypothese stellen. Ja. Uh, we gaan ervan uit dat het gat wat door de aarde heen zit, dat ja. het luchtleders is, hè? dus je springt in dat gat. Je maakt snelheid en je maakt snelheid. Hè. Dus je, je krijgt een valversnelling van 9,7 meter per seconde. Ja. Dan kom je gegeven ogenblik bij het midden van de aarde aan... en dan heb je een snelheid van ongeveer 1500-1600 kilometer per uur. Dan ja, dat is best op... veel, hè? Ja, dat is ja. best veel. Het, het, het zou in principe kunnen natuurlijk, want die, uh, die, die andere man die is uit die ballon gesprongen... en die heeft ook die snelheid gehaald in het luchtledig in de ruimte. Hè? Dus het is mogelijk, maar ja, het is allemaal hypothetisch. Hè? Dus dan zou je voorbij de kern van de aarde schieten. Ja. Dan, schiet je, dan schiet je maximaal 90% door naar de andere kant. Dan is je snelheid weer nul. ja. Dan val je weer terug achteruit, ja. tot aan de kern van de aarde. En dan schiet je weer de andere kant op een gegeven moment. Ik blijf natuurlijk wel stilstaan. Ja, en, dan, en dan is het einde verhaal natuurlijk. Hè? Oh ja. Ja. Nou ja. Dus wat je ook doet, spring niet in een tunnel dwars door de aarde. Spring dat we dat even, dat, nee, even duidelijk in, hebben. Spring niet in, de, in, de, in dat gat, nee. Probeer nee, dit dan... niet thuis. En aan de andere kant, die kern van de aarde, ja, dat is eigenlijk de meer uh, metallische waterstof. Het is eigenlijk sterk samengeperste waterstof die zich als een, als een metaal ged gedraagt. Uh, door het minimale verschil tussen de draaisnelheid van de kern en de aardkorst... daardoor ontstaat dat magnetisch veld wat om de aarde heen zit natuurlijk, hè? Ja, natuurlijk. Het is, het is met, <laughs> een soort van dynamo is het eigenlijk... Nou, ja, het is in ieder geval af te raden. Dat is meer dan duidelijk. Het is af te raden om te doen, ja. ja. En wat betreft dat die, die kernkoppen... Ja. dan wordt er een, een, een gat geboord, een kilometer drie, vier diep. Ja. Die bom gaat erin. Ja. Die explodeert. En ja. dan hou je aan de binnenkant waar die bom geëxplodeerd is. hou je een ruimte over die gevuld is eigenlijk met, met vulkanisch, uh, vulkanisch glas. Ja. Oh. Het, het, ver, het verglaast helemaal in de, oh. op, op, op de plek van, de, van, van die explosie. En als het boven de aarde gebeurt, dan ja. wordt door die paddenstoelwolk die opstijgt, ja. wordt de, de, de, de fallout, die wordt eigenlijk de ruimte in geslingerd. Hè? Ja. Daardoor is er weinig fallout in en naast de naaste omgeving. Kijk, nou ja, ook, uh, ook als dat ondergronds gebeurt, ook nog een ruimte waar niet aan te bevelen is om erin te vallen. Uh, nee, je kan er niet invallen, want het is één bonk, bonk glas ja. geworden. Oh, dat levert wel weer interessante diamantmateriaal op over een paar duizend jaar. Misschien, Denk misschien. Hmm. Ja, Oké, okay. ja, ja. dankjewel Martine. Alsjeblieft, graag gedaan. Goeienacht nog. Oké, okay, fijne uitzending. Hetzelfde. Joer, I keep on falling. De gevallen vrouw noemen ze dat. Alicia Keys en Falling op uh, Radio 1. Meneer Groenewold. Ja. Goeienacht. Ik had, uh, ik had een mooi antwoord op die uh, aantal beeldjes per seconde. Een mooi antwoord ook nog. En ja, de draaiende wielen. Nou, kom maar dat door. Kom maar door. Ja. Nou, het, het verhaal is zo dat <laughs> jullie beiden gelijk hebben. Oh, gelukkig. Als ik maar gelijk, ja, gelijk heb, ik het Het heeft te maken... Het heeft, een mens kan maar vijf, kon ongeveer maar een aantal beelden per seconde zien... Ja. Daar zien wij dus uh, standaard rond de 24, 100, 24 beeldjes uh, voor. Uh, uh, een duif die ziet 200 beeldjes per seconde, nee. wij 24 beeldjes per seconde. Maar zie, en... wij zien toch niet 24 beeldjes per seconde? Nee, zodra het er overheen gaat, nemen wij dat niet meer waar. Au, nee, maar, nou ja... Volgens mij, volgens mij is het zo dat we, dat we beeldmateriaal vastleggen in 24 beeldjes per seconde, maar wij nee, zien wel meer beeldjes per seconde. Doordat door wij de hersenen zo werken, kunnen wij namelijk film maken. Daar zijn we mee begonnen. Plaatjes ja. maken, toen met film. Ja. Film is 24 beelden per seconde, tv is 25 beelden per seconde. Met de moderne techniek, met de cameratechniek. Oftewel, dan zijn het geen beeldjes per seconde meer, maar kunnen we het doorlopend meten. Ja. En dan hebben we gemiddeld tussen de 25 en 30 beeldjes per seconde. En dan hebben we ook nog high speed. Met high speed kunnen we versnelde dingen vertraagd weergeven. Ja. Dan krijg je dus. Nu is de techniek zo ver dat je met high speed zelfs lichtsnelheid kunt zien. Goed. Je kunt de snelheid van het licht zien tegenwoordig met high speed camera's. Ja. Maar ja, goed, maar ik, ik... Ja. Dus dat betekent, een duif die ziet 200 beelden per seconde, daarom kun je me ook zo moeilijk plat rijden met de auto, want hij is <laughs> sneller. Maar je kunt wij het zijn, wel proberen natuurlijk. 24 à ja. 25 beeldjes per seconde. Ja. Als ik in de bioscoop, maar sneller naar huis wil, ja. dan liet ik vroeger de projector sneller draaien. Ja. <laughs> dan was de film eerder afgelopen. Ja. Dus ik pikte gewoon elke keer een seconde. Ja, maar dat... Een per nou, seconde. Nou, oké. Okay. Maar... Dus daar ja. kun je ook mee spelen. Daar wordt ook in de opnames mee gespeeld. Dus ze maken bewust gebruik daarvan. Ja, want ze zetten ook wel eens in één beeldje... zetten ze dan een glas cola neer... zodat je denkt, oh, wat heb ik eigenlijk dorst. Zo vlak ja, voor de pauze. En dat werkt echt. Ja, dat, dat echt. zeggen ze. Ja, maar ja, goed. want wij moeten namelijk bij het wisselen van de project van de beelden... Ja. bij de projector of bij de film vroeger... Ja. moesten wij namelijk vroeger op een... Klein 1 à 2 beeldjes letten op een bepaald uh, hoekpunt, hadden wij een indicatie, nu moeten we overnemen. Van de projector 1 ja. naar andere projector 2. Ja, dan kwam ja. er zo heel even zo'n dingetje in beeld. Juist, dat, dat zag je alleen erop als je getraind. goed keek. Ja. ja, en als je erop getraind bent, dan ja. zie je dat direct. Ja. Ik moet op elk vuiltje, elk stofje, moet ik letten. Ja. Nou is het grappige van het verhaal, wij konden vroeger dus inderdaad de projector sneller laten draaien. Ja. Tegenwoordig is dat digia digitale projectie. Dat kan niet. Nee, dan zit je weer met gelijkwaardig. Als weer een ander verhaal. Dan zit je weer tussen de 25 en beeld, 30 beeldjes per seconde. Dat is en dan kun je niet sneller. Maar hoe het gemaakt is. Ja. Maar goed, maar het, de, blij, ik blijf erbij dat het dus lijkt alsof de wielen de verkeerde kant op draaien omdat je, nee. uh, omdat je 24 of 25 beeldjes ziet. En in het echt zie je dus blijkbaar toch nog wat beeldjes meer, want dan Juist, lijken de wielen dat wel. op het moment Ja. Dat was een bepaald moment. Mag ik de, dat ik ga het wielenverhaal nu af, uh, afstrepen hoor. Ik ben echt klaar met wielen ja. nu. Nou, over, die, over die explosie heb ik ook nog een mooie. Ja. Alles verdampt. Want het wordt zo heet, dat ja. alles gewoon verdampt. En dat glazen wat die vrouw zei, klopt ook. Maar oh. alleen, uh, wat je vaak ook bij uh, experimentele explosies ziet, uh, het zakt allemaal gewoon weer in elkaar. Oh, gelukkig. Het wordt een hele mooie grote kuil. Ja. Dus het verdampt gewoon. Er blijft niks van over van die onderdelen. En de straling, ja, dat is een probleem. Die ja, <laughs> gaat weg, langzaam. Waar? De fallout. Wat, wat, die? Die, wat doet die langzaam? Nou, de, die kool die zakt langzaam. Die explodeert. Ja. Dat zakt in, dat wordt een kal. Ja. Uh, alles in die kern is verdampt in feite. En dat zakt in elkaar. Uh, dan krijg je de situatie dat als uh, de fallout die dan overblijft... die als het bovenaarde zou gebeuren... Die zou dus inderdaad gewoon verwaaien en die slaat neer op de grond. En dat duurt jaren voordat hij namelijk verdwijnt. Er uh, is nu nog steeds straling te meten, bijvoorbeeld in uh, Chernobyl. Ja. Nou, ja, en dat is natuurlijk inderdaad waar Harm zich een beetje zorgen over uh, maakt. Ja, dat moet langzaam verdwijnen. En dat verdwijnt niet, want dat heeft een vervaltijd. En die vervolgtijd duurt bij bepaalde stralingen langer. Er zijn bepaalde stralingen die bij in het lichaam krijgen. Bijvoorbeeld in het ziekenhuis. Die heeft een veel snellere vervolgtijd. Maar, maar, maar, maar, maar als, stel nou dat er veel proeven, kernproeven worden gedaan. Waar blijft dan die straling? Blijft die onder de grond? Of, uh, nou, heel simpel. De aarde wordt steeds vuiler. Ja, maar dit is toch, dat is toch ja, veel te veel, veel in één keer? Island. Maar, maar dus, het is toch te veel in één keer? Nee, het, het lost op. Oh. In de atmosfeer. Hmm. En het slaapt neer op de grond. En dan later verwaait dat weer met stof en dergelijke. Dat wordt steeds minder. Maar het, de aarde op zich zijn we steeds meer aan het vervuilen. Ja, nee, dat, dat is wel duidelijk. Nou, uh, bedankt, meneer Groenewold. Ja, voor de uitleg. Ja, deze zijn we dan. Op deze hele vroege ochtend. Ja, tot de ja. volgende keer. Gelijk eigenlijk. <laughs> Wat? Okay. Oh ja, hebben ja, allebei gelijk eigenlijk. Dus. Ja, nou, nee, dat nee. hoor ik ook wel weer graag. Dat ze gelijk hebben. Ja, daar gaat het toch om. Ja. Michiel Dekkers. Oh, dag meneer Groenemont. Ja, Michiel Dekkers. Ja, hallo. Hallo, goeienacht. Goeienacht. Dag. Ja, ik weet dat de stemmen blijven. niet worden uitgebracht. Oh, vertel. Die worden naar raad overdeeld. Dus uh, ja. niet uitgebrachte stemmen. Uh, Mensen die niet gaan stemmen en volgens mij ook uh, blanco stemmen. Dus als je gewoon een kruis zet op je formulier... wat je dan eigenlijk doet is uh, stilzwijgend de uitslag uh, uh, ondersteunen. Dus uh, niet nee, stemmen maar, is eigenlijk wacht, wel stemmen. We, als je blanco stemt, wordt die gewoon niet meegeteld, volgens mij. Nee, hij, hij wordt niet meegeteld uh, als zijnde je stemt voor een partij. Maar de, je stem, eh, laten we zeggen dat uh, driekwart van de mensen stemt op de VVD... en een kwart op de PvdA en je gaat niet stemmen, dan wordt jouw stem... die wordt op dezelfde wijze verdeeld over die twee partijen. En volgens mij, maar dat weet ik niet helemaal zeker... maar volgens mij kan het ook eventueel gevolgen hebben... voor uh, de rechtszetelverdeling. Ja, precies. Maar ja, dat, ik, ik weet ook niet meer precies hoe het zit... maar volgens mij, ze zeggen altijd... je moet blanco gaan stemmen en niet niet stemmen. Dus daar moet wel verschil tussen zitten. Nou, volgens mij blanco stemmen uh, wordt ook op die manier uh, verwerkt. Oh. Het, het enige, volgens mij het enige verstandige wat je kunt doen, is wel gaan stemmen. En, en ook al kun je niet echt een partij vinden waar je je 100% achter kan scharen, zoek dan iets waar je het meest bij thuis voelt. Maar thuisblijven is echt de aller slechtste optie. Ja, dat zeggen ze altijd inderdaad. Dank je wel. Ja, nee, dat ja, okay. dit is, dit is echt zo, zeg jij. Ja, ja dat is echt zo. Dank je wel, hè? Nou, Oké, alsjeblieft. Goedendag, hoi. Dag. Jan Bokhorst, goeienacht. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik had een vraag nou. over de uh, bomen, uh, lariksbomen. Ja. Waar die nou oorspronkelijk vandaan komt. <laughs> en is, gaat het dan over een specifieke lariksboom? Lariks. Gaat het dan over een specifieke lariksboom? is maar één lariks, hè? Ja. Ja. Want uh, ik ben al een paar dagen met mijn maat van mij in het bos en zagen. Ja. En die zei, die den die ken ik niet. Dus een hele grote, grote dennenboom. Ik zei, nou, die hebben we gekregen van de Canadese regering. Oh! In 1972. Oh, dus je weet eigenlijk al precies hoe het zit? Nee, dat is een doegglasden. Oh, dat is de Douglas den. We hebben het ja, over de Larix en ik kon de nu. nu. Oh ho. Oh. Snap je? Ja. Ik dus, uh, vroeg je mij, maar waar komt die Larix nou weg? Ik zei, ja. ja. Oh, even, wacht even. Dat weet ik ook niet. Nee. Nou dat, dat, ja, nou, dat is dus, dus nu de vraag, die Larixbam. We, we, we dan hopen dat hij ook een beetje een voorgeschiedenis heeft. Hè, dat we hem ooit gekregen hebben ook van iemand of zo. Hij is ingevoerd en dat hij snel groeit en recht groeit. Oh. Maar, maar, maar wie hem ooit heeft ingevoerd, Ja. dat waar is de weg, vraag. Vol, ja, ik heb wel zo'n idee, maar ik wil het hem zeker weten. Oh, maar geef eens een voorzet dan. Wat denk je dan ongeveer? Scandinavische landen. Oh, oké, okay, Scandinavië. Daar ergens uit die omgeving. Nou, hopen dat er een mooi verhaal achter zit. En dan belt er ongetwijfeld iemand naar 0800 1121. Ik hoop het. Zijn lariksbomen mooier dan de doeglasdennen? Nou, doeglasdennen is een hele mooie bomen. Ruikt ook heel lekker, en die naalden. Oh ja, dat is. En die vingersvrij heeft een hele lekkere citroengeurige geur. Kijk, nou ja. lekker fris. Maar je houdt echt van bomen, jij? Ja, ik ben een natuurmens, hè? Ja. Nee, dan hou je van bomen meestal, want je kunt geen natuurmens zijn en dan een hekel aan bomen hebben. Ik heb je toen ook antwoord gegeven op, uh, over die man die toen vroeg waarom aan de ene boom nog blad en aan de andere niet. Oh ja, dat weet ik ook de, nog. De Zo... winterijk en de zomereik. Ja, precies. Kijk. Nou... Er staat wel degelijk nog een ander verschil in. De, de, de eikels van de, de zomereik groeien op lange steeltjes en, op de winter, en van de winterijk weer niet. Oh. Ja, dat was nog één. En ik heb je toen ook eens gevraagd over dat vuurwerkfabriek in Kampen. Uh, ja, maar dat wist ik niet. Want ik, ik, heb ik had daar nog nooit van gehoord. Nee, en ben je erachter of nog nu? Nee, nee, niemand die iets weet van een vuurwerkfabriek in Kampen. nou ja, ja. In mijn jeugd was het wel zo. Ja. Nou, ik blijf vragen, gewoon aan iedereen. Ja, is goed. Oké, okay, dag Jan. Dag Astrid, dankjewel. Ja, jij bedankt voor de vraag. Want ik ga eens uh, kijken of het mogelijk is om een antwoord te vinden... op de vraag hoe de lariksboom ooit in Nederland is, uh, is ingevoerd. Even kijken welke vraag ik nog meer open heb staan. Uh, Anna wil weten waar je stem blijft. Ja, nou, daar hadden we dus net eventjes uh, Michiel voor aan de telefoon. Um, Regina is op zoek naar tips om rond te kunnen komen van 22 euro per dag. Dus hoe kun je zuiniger leven? Roel die vroeg zich af waarom journalisten altijd het laatste woord willen hebben... en waarom dj's zo brallerig en schreeuwerig praten, vroeg hij zich ook nog af. Nou, daar kwam dus net een antwoord op um, uh, van Leon. Die zei van ja, omdat ze een feestje willen bouwen... vond ik eigenlijk wel een hele positieve benadering... Um, en Sjoerd, ga, Sjoerd Galma, ze kachel doet het niet in de vrachtwagen. Dus uh, uh, warme woorden die zijn kant op kunnen, die kunnen ook doorgegeven worden. Rob zoekt nog een baan als leraar in de richting van de natuurkunde. Ton, die wil weten waarom vrouwen altijd koude voeten hebben. Dat is een goede vraag, daar ben ik ook wel benieuwd naar. En wat er met de paus gebeurt, de huidige paus, dus paus Benedictus, als die overlijdt, wordt hij dan bijgezet als paus ook echt in een praalgraf? Of uh, wordt hij dan gewoon op het kerkhof, krijgt hij gewoon een eigen, eigen plekje? 0800-1121. En die vraag van zojuist dus van Jan, hoe de Lariksboom ooit bij ons terechtgekomen is. Je kunt het allemaal doorgeven, 0800-1121. Meneer Middelburg. Of mevrouw Middelburg. Of de plaats Middelburg. Iemand in Middelburg, kan ook. Ja, Willem, Goedige Buur. Goedenavond. Hallo, dag. Ja, zeg ik het eens. Buur. Nou, het ging over de kernenergie. Ja. En uh, ik heb namelijk zelf uh, een aantal jaren op een kerncentrale gewerkt. Oh. En uh, meneer, die zei van. Uh, het wordt glas, dat is geen waar. Oh. Het is, um, als je over zeg maar een uh, brandhaard van uh, waar een kernexpositie um, is of een, uh, zeg maar in Tjernobyl... Uh, uh, Willem? Willem. Ja Willem. Ja Willem. Ja. ik kom zo even weer terug bij je als je het goed vindt, want je zit midden in een interessant verhaal. Maar we hebben het zo waar voor elkaar gekregen, een rechtstreekse verbinding met 3FM. Dat zijn de collega's een pandje verder. Uh, daar zit DJ Herman Hofman en dat is een van die brallerige, geschreeuwere muziekdjs waar Rol net naar vroeg. Die zit namelijk op de muziekzender 3FM op dit moment programma te maken. Herman. <lacht> Ja, zie je, dat bedoel ik. <laughs> dat bedoel ik. Dat is 3FM, hè? Zit ik hier zo'n beetje keurig? Mensen die al half in slaap gevallen ja. zijn en dan kom jij er even. Herman. Ja, hallo. He, hallo, goede avond. Fijn dat ik even bij je in mag breken. Ja. Um, ik kreeg namelijk een vraag binnen. Je weet, ik zit hier een programma te maken met vragen en antwoorden. En ik kreeg een vraag binnen van Roel de Ruiter. Die wil weten waarom DJ's op muziekzenders altijd zo brallerig en schreeuwerig klinken. Ja, ja, is dat zo? Nou, een beetje wel. Ja, ja oké, okay. een beetje wel. Dan ben ik een beetje... Ja, uh, waarom? Ik ja. weet het niet. Het is, uh, de, ja, laat, ik, laat ik het zo zeggen. Op het moment dat ik een, ik een, uh, een liedje start... wat heel erg energiek is en oppeppend... Ja. dan ga je automatisch ook... Dat, dat gebeurt een soort van vanzelf. Je gaat een beetje met de muziekjes mee, wel je ja. zeggen. Ja, oh, maar, maar er zit okay. ook wel verschil in. De een doet het meer dan de ander, denk ik ook, hoor. Ja, volgens mij ben jij nog best rustig vergeleken met... Uh... Hey, heb je nu een muziekje aangezet? Hey, ik heb een muziekje plaatsen. aangezet, ja. Maar je hebt wel een rustig muziekje speciaal dat je me niet de mensen op Radio 1 wakker schikt. Het, uh, uh, het is blues, keurig. geloof ik. Ja, keurig klinkt ja. meer een beetje ja. jazzerig, maar ja. dat is het bijna hetzelfde. Ja. Ja. Maar um, uh, Herman, eigenlijk zeg jij dus, het is puur op de muziek. Ik dacht nog, misschien dat je op een muziekzender altijd ook een beetje feel good wil klinken, of misschien een beetje vrolijk opgewekt. Of ja, niet? nou dat is het ook wel. Weet je, niemand zit te wachten op iemand die zegt, nou jongens, poepoe... He, je luistert naar, naar 3FM. en ja, zo gaan moet plaat het... draaien, het is niet anders. Nee, nou, nou, inderdaad. Het is wel gewoon lekker vrolijk. En je bent, ja, zit er natuurlijk gewoon lekker in. Dus dat, is, dat, dat heeft er absoluut wel mee te maken. Je wil energie klinken. Zeker op dit soort tijdstippen. Dan, uh, ja, dan, dan hoort het wel gewoon een beetje. Oh ja, nee. Nee, ik ben, je wilt niet mensen in slaap zussen. Dat begrijp ik dan ook wel weer. Goed, nou, dan is de vraag van Roel de Ruiter in ieder geval uh, beantwoord. Welke plaat ga jij straks heel schreeuwerig en uh, brallig <laughs> aankomen? Ik, uh, ik heb een beentje op de speelplaats. Dat had ik oh, net. Ja, heb je? Ja, Secret Handshake Club. Ik had net, net een beetje een misverstand met ze. Oh. Even flink gezeik, want het idee was dat ze Harry zouden gaan spelen. Oh. Maar waar het op neerkwam was dat ze dachten... oh, we gaan een rustig liedje spelen. En daar was ik niet zo blij mee. Maar oh. volgens mij is het nu gefixt. Dus ik ga het gaan live spelen. Oh, gaan ze nu een rustig liedje? Nee, absoluut niet. Oh, dat was, dat... Nee, dat was nou net het probleem. Oh, net was het een rustig liedje. Nu is het... oh, dat is de dan doen we alleen de aankondiging van jou. En dan zet ik je uit hier. Oké, okay, nee, dat is goed. Dan worden mensen wakker. Ja, maar ja. ik wil wel even ook met die gasten erover hebben. Jongens, het is, uh, het, het, we gaan het gewoon doen, hè? geloof ik. Ja. Zij vinden het goed, geloof ik. Ja, nee. Oh, wow, nou gaan we het krijgen. Heb je nou ruzie? Het is, ik kan hun nou, niet een hoor. van de meer dan 10.000, dus wat dat betreft ben ik niet één van de weinigen. Maar goed, oké. Okay, we zijn ook op Radio 1, Jalber. <lacht> het is een ding. Laten we, laten we maar gaan doen. We zijn al dik uitgelopen. Uh, welke gaan jullie spelen? Ik hoor het heel in de verte. Hè, Dames de en de heren, ja. Secret Handshake Club en Disco Battlestar. Dag Astrid! Dag! Oh, dat deed hij nog best rustig, totdat hij dag Astrid ging roepen, inderdaad. Nee, dat was uh, Herman Hofman live bij 3FM op dit moment. Als je harde herrie wil, dan moet je daar naartoe schakelen. Wil je vragen, antwoorden en prachtig muziek, moet je lekker op Radio 1 blijven. Ik was in gesprek met Willem. En uh, Willem was iets aan het vertellen over de kerncentrale, hè, Willem? Is Willem weg? ja, ja was, uh, inderdaad. Was... Ja. Maar goed, uh, als dat nou een disjockey is, waarom zegt hij dan ja, nee? Wat is het dan? Nee, maar er, er ja. heeft geen kwaad woord over Herman hoor. Want die heeft hier namelijk nog uh, geregisseerd achter de schermen. Dus daar mag je alleen maar goede dingen over zeggen van mij. Daar ben ik heel eh, trots acord. op. Maar, die maar meneer... wat die meneer zei van het wordt glas. Dat klopt niet. Dat is, dat is als je een gun uh, krijgt, Dan zou je de zand op moeten gooien. Ja. En dan wordt dat glas. Dan, dan gaat het verglazen. Ja, maar dat is wat Martine dus ook inderdaad zei... van die, die uh, kernproeven, die worden ondergronds gedaan... en het zand wat daar dan natuurlijk is, dat verandert dan in glas. Ja, Vindt op okay, zich heel akkoord, plausibel akkoord. klinken. Ja. Maar boven akkoord. de grond, uh, nee, dan uh, verandert er niet iets in de glas opeens natuurlijk. Maar wa wat, uh, nee, nee, het, het, wat nee, gebeurt er het, volgens het, jou met het schadelijk materiaal... dat vrijkomt bij zo'n kernproef? Uh, nou, goed, ik, ik, ik weet van een bedrijf in die hebben. Uh, vervuild uh, vlees. Ja. maar besmet vlees uit uh, Ierland gekregen, ja. waarvan die koeien want toen, toen het in Tjernobyl zo was, dat, dat, dat kwam uh, terecht in Ierland waarvan de koeien gras hadden gegeten. En toevallig vliegt het uh, bedrijf terwijl ze zoveel uh, besmet vlees hadden uh, vliegt gewoon heel dat bedrijf in de brand. Tenminste, de administratie, et cetera. En dat vlees, het is zoals. waar wij zo spreken het paardenvlees. Ja. Dat, dat, dat, dat is. Uh, uh, van, van de kaart af. Ja. Maar. maar het, het, het is wel verhandeld, bijvoorbeeld. Maar uh, qua kernenergie. Ja. Dat. Uh, nou, ik ben toevallig vandaag twintig jaar getrouwd. Ja, <laughs> over kernenergie ja. gesproken, ja. Nee, hey, met uh, Caroline. Oh en, ja, niet, de, nee, de niet met de kernenergie, maar met Caroline, ja. Caroline en Willem. Nee, oké, okay, maar... Uh, die, die, uh, ja. Ik, ik heb beneden gestaan, toevallig was het uh, twee dagen geleden... op Ommerhoek Zeeland, heb ik helemaal beneden gestaan... waar die uh, staven staan. Ja. Ja, dan word je wel goed beschermd, daar niet van, maar, maar ik, ik leef nog steeds, dus wat is het uh, de, de, de tegenargument uh, van uh, kernenergie? Je hebt geen uitstoot ja. nee, van uh, CO2, je hebt geen uitstoot van CO2, ik ben nog steeds kerngezond. <laughs> sorry. Ja, maar nee. Kernenergie maar... keren, gezond ben je nog steeds? Ja. ja, ja, inderdaad, inderdaad. Ja, Ik heb Goed. nog groene pen voor me liggen, toevallig. Oh. Nou, uh, uh, Willem, dank je wel. Ik wens je nog een hele fijne uh, trouwdag... en nog een gelukkig huwelijk met je Carolien. Oké, okay, dank je wel. En uh, wie weet tot de uh, volgende keer. Dank je wel. Ja, ik bel ons alle keer, hoor. Oké, okay, doeg. Dank. Doeg. Hoi. Hoi. Leo, je dan nu Een Long Talk, laatst.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 en long tall glasses was dat. Ja, ik dacht glas. Daar hebben we het uiteindelijk over met die uh, kernproeven. 0800 1121 voor vragen en antwoorden. Willem Smink, goeienacht. Hoi. Hoi. Hoi. Ja, dat scheelt dan ook, hè? Uh, Ik wist de antwoord op die vragen over die... Uh, die uh, als je niet gaat stemmen. Nou, vertel. Uh, de... de, de... De kleinste partij heeft daar nul voordeel van. Oh ja. en de grootste partij heeft daar het meeste voordeel van. Maar Omdat hoe dan? Hoe minder mensen nou, er gaan stemmen, hoe minder stemmen ze nodig hebben om een zetel in de Tweede Kamer te krijgen. Omdat ze al natuurlijk relatief veel meer stemmen krijgen dan die kleine partijen. Ja, als je met, met 100 stemmen een zetel krijgt en er uh, gaan 10 mensen niet stemmen, dan heb je met 90 heb je genoeg. Oh, ja. dus de grootste partij heeft het meeste voordeel van mensen die niet stemmen. En de kleinste partij heeft er eigenlijk een nul voordeel van. Maar waarom is dan blanco stemmen beter? Uh, omdat blanco stemmen wel, volgens, weet ik niet zeker, maar volgens mij wel als een stem geteld worden. En niet ergens naartoe toegekend worden. Maar hoe dat, hoe dat precies zit, dat weet ik ook niet. Maar er misschien... zit inderdaad een verschil tussen een blanco stem en een stem die niet uitgebracht. Ja, precies. Nou, hartstikke goed, Willem. Dus dat, uh, dat is hem. Duidelijk, dankjewel. Kort maar krachtig. Ja, graag gedaan. nacht nog. Jo, goeie. Doeg. Henk van de Veen. Dag Alstert. Hallo. Ik heb even nagezocht van die Larix. <laughs> ja. Dat vond ik wel leuk, want dan liep ik vroeger wel eens door door zo'n Larixbos. En dat was doodstil, daar hoorde je niks. Oh? Er zat geen leven in, geen vogeltje in heeft. En al die naalden die daar vielen, was het net een matras waar je overheen liep. mm -hmm had iets mysterieus. Maar waar ze vandaan komen? Uh, de Europese larix. die komt uit de Alpen, uit de Sudeten, de, de, dat gebied in Tsjechië. Ja. De Karpaten en Polen. Maar die worden hier in Nederland niet meer aangeplant, want in maritieme omgeving krijgen die uh, Larixkanker, noemen ze dat. Dus Die oh. worden aangetast. Hebbe. Maar er is nog een andere larix. en die komt uit Japan, uit Honshu. En die heeft daar geen last van. Oh. En die wordt hier nog wel aangeplant en die proberen ze te kruisen. Die Japanse larix, met uh, de Europese larynx. Hoe ver ze daarmee zijn, dat weet ik niet. Kunnen we niet gewoon overgaan dan op de Japanse... Jawel, maar die Japanse uh, Larix die levert aanmerkelijk minder hout. En die groeit ook minder hard. Oh, ja. Die larix was interessant omdat die hard groeide. En omdat wij in een bepaalde periode in onze historie heel veel hout nodig hadden. Oh ja. Voor schepen, voor huizen, voor, voor van alles en nog wat. Ja. Nou, duidelijk. Mooi. Ja, dus niet uit Scandinavië. Uh, nee, het is niet uit Scandinavië. En uh, geen van onze. Uh, uh, hoe noem je ze nou? Dennenbomen, noem ik ze maar even. Naaldbomen. dat zijn allemaal uh, monocotylen, Dat wil zeggen, oh. uh, die produceren een penwortel. Ja. In dicotiel. Die produceert een heel wijd hmm. wortelstelsel, maar een, een den bijvoorbeeld, hè, die uh, produceert een, een, een penwortel naar beneden, heel diep. Oh. En uh, die uh, naaldbomen, die, dat zijn eigenlijk, om het woord maar eens lekker te noemen, zijn allemaal allochtonen. Nee, dat mogen we niet meer zeggen. Nee, wat moeten we tegenwoordig dan zeggen? Waar, waar kwam je oorspronkelijk vandaan? Nou, veel, bijna alle naaldbomen ja. die wij hier hebben, komen uit Scandinavië. Ja, dus dan maar, zeggen wij Scandinavische, uh, uh, ja, afhankelijk van waar we hem dan neerzetten... maar als we hem in Amsterdam neerzetten, zeggen we Scandinavische Amsterdamse naaldboom. Dat schijnt politiek correct. Te zijn. <laughs> ja. Maar deze wat ik net zei, komt uit Alpen, Sudeten, Karpaten en Polen. En uit Hoelsjoe. Dus dat is... Dat is nou, nou, jij weer. Ja, dat, dat, dat wordt even dat, dat een lange, dat, lange term. Dat Japans, dat wordt, als je hem hier in Groningen in de stad neerzet, is het de Japans Groningse Larix. Zo moet je het dan zeggen ongeveer, hè? Ja. En, uh, ik vind en het dan, een dan beetje... voelt hij zich niet beledigd. Nee. Het leukste is dat groot, nee, bijna heel Nederland opgebouwd is dus uit allochtone grond. Uh, daar hebben ze ook nog geen politiek correct woord voor, denk ik. Nee, dat is uh, voormalig uh, buitenlands uh, grondgebied. Ja, het is bijna allemaal. Uh, autochtone grond komt hier bijna niet voor. Wel in Limburg. Maar uh, de rest van het land, we beginnen bij Brabant. Dus in het zuiden al. Dat is allemaal allochtoon. Dat is allemaal aangevoerd door wind en zee en rivier. Het is gewoon niet van ons. Precies. We zouden het eigenlijk terug moeten geven. Ja. Maar goed, dan krijgen ze ergens anders bergen en wij krijgen gaten. Nee hoor, dat hebben wij, <laughs> dat hebben wij een groot probleem. Zeg, um, uh, Henk. Ja? Heb je nog geschud van de week? Nee. Nee? Nee. Dat oh, is het nou jammer. Dan woon je in Groningen en dan is het, uh, merk je er niks van. Nou, ik woon ja, wel in Groningen, maar ik woon aan de rand van de stad. Ja. Dus als ik achteruit mijn vet kijk dan kijk ik wel over, over de landerijen, zou je kunnen zeggen. Maar die, uh, die, uh, die aardbevingen zitten vooral rond uh, een plaats, die heet het Zand. En Loppersen, ja. dat was vandaag ook weer het nieuws. Ja. En dan is het wel heel erg, als je ziet dat daar een kerk met een uh, muur... die is zo breed, uh, iets 1 meter tot 10 breed, moet je je even voorstellen. Daar zitten enorme krakken in. En die zijn door en door. Dus die zitten aan de buitenkant... Maar ook aan de binnenkant. Daar zie je het dan het stukwerk. Het zijn het is, hele uh, oeroude kerken. Uit, uit, deze was uit de 13e eeuw. Ja. Dus eeuwig jammer. Ja dat, ja, dat niet alleen. En, en natuurlijk ook, de angst dat ook, er ongelukken gebeuren. Ja, nou, ja. Die, die, veel van die mensen die daar wonen. die waren ook op televisie. Ja, ik ik, ik bewonder hun. flegmatieke houding aan de ene kant. Maar aan de andere kant uh, lopen mij de herinneringen wel eens over de rug. Als dus ik het zie. Ik hoef maar eens zo'n balk naar beneden te komen. En je bent inderdaad georganiseerd. Ja, ja, ja. Nou, laten we hopen dat het niet gebeurt, Henk. Nee, ja. ik, dat hoop ik ook maar. Ja. Dankjewel voor het Larix-verhaal. Graag gedaan. En een goede nacht. Dag. Dag. Nel de Haas. Ja. Hallo. Ik had een, een antwoord voor die meneer waarom wij zulke koude voeten hebben. Ah, vertel. Ja. Uh, dat heeft met spieren te maken. Spieren die uh, vervoeren de warmte, of die, die geven de warmte. En mannen hebben 40% spieren en vrouwen maar 17%. Sneu, ja. uh, 23%. Oh, dat hangt van de vrouw af. Hoor. Minder. Ja. En daar kwam dat van. Ja. Tenminste, dat heb ik dus van een informatief programma op de Duitse televisie. Dus als ik lieg, lieg ik in commissie. Ja, en in het Duits. No, ja, in dit ik... geval in Nederlands, ja, in, in dit vertaling. Nederlands. <laughs> ja. Maar, maar, maar even kijken, want als mannen meer spieren hebben. Dan Dat kunnen ze die warmte dus beter vervoeren enzovoort. Ja, ja. En dan. En dan nee, uh... Gewoon minder. En dan uh, is, blijven de puntjes wat kouder. De uiteinden, ja. zeg maar. Ja. Ja. Er werd ook heel schattig daarna gezegd van, dus heren, als ze weer eens avonds naast je schuist, gewoon opwarmen, want ze kan er echt niks aan doen. Kijk, nou dat vind ik nog eens een goed advies. <laughs> ik denk dat er heel wat opgewarmd wordt nu om ja, uh, vier voor vier midden in de nee, nacht. Ja, ik je ook leuk. Ja. Nou, goed hm. advies Nel, dank je wel. Oké. Okay. Goeienacht. Vanzelfde. Uh, dag. dag. Mirjam. Hallo Astrid. Dag, goeienacht. Hi. Hi. Ik had nog een, een antwoord op dat de, als je een gat door de aarde gaat en de andere ja. kant uitkomt. Hè? Ja. Nou, dat is onmogelijk, want midden in de aarde is het zo ontiegelijk heet, volgens geleerden. Ja. Je kunt het vergelijken als je wel eens een vulkaan ziet. Hè? Ja. Daar kan je ook niet doorheen komen. En dan in de aarde is die vulkaan natuurlijk onmetelijk groot. En. en en en wijd, dus daar kom je nooit doorheen. Nee, maar we hadden ook een hittebestendige tunnel, hadden we in gedachten. Ja, maar die is dat, die is onmogelijk. De hittebestendige bestaat, tunnel smelt, begrijp ik. Ja, maar die natuur is overheerst, is, die hitte, dat kan, dat kan gewoon niet. Nee. Dat kan gewoon niet. Hadden, al hadden ze al lang door die aarde geweest. Want daar zijn geleerden al even mee bezig en dat kan gewoon niet. Die, het, ik heb ook gedacht, door die hitte, daarom blijven, ze, blijven wij ook zweven. Je kunt het vergelijken met een ballon. Als ze die warm maken, dan gaat die ook de hoogte in. Ja. Weet je? Ja. Nou, die aarde die kan ook zweven. Dat heb je met al die planeten. Door die hitte blijft dat allemaal zweven. Dat, dat geeft ook weer... Uh, een, ja, hoe noemen ze dat? Een, een licht dat wordt, wordt alles lichter door. De, niet, uh, zowel uh, als, als vuur is licht... maar ook door die warmte blijft dat zweven. Dus je zou dat kunnen denken... Als... dat als we een gaatje gaan maken... dan koelt het midden van de aarde af. En dan, uh, dan als een soort ballon... gaan we dan zwieberen door ja. de ruimte. Juist, precies. Ja. Dan moeten we eigenlijk gewoon... Oh, niet aan beginnen. Nee, we moeten niet aan beginnen. Nee. Volgens is mij waar. is uh, even kijken wie stelde de vraag. Ook weer prachtige vraag was het wel. Ja, Kevin. Ja, die, die, die, die, die kijkt wel beter uit. Ja, hij was al begonnen met graaf in de achtertuin, denk ik. Maar die denkt nu van nou, ik gooit het nu weer dicht. Ja. Dankjewel, Mirjam. Dankjewel. Wat ik zo leuk van jou vind, oh. je geeft altijd zo'n leuk geestig tintje ook aan. Als je dan uh, zo uh, mensen die geven dan een antwoord en dan maak jij er ook nog een, een leuk grappig uh, uh, antwoordje. Dat vind ik zo leuk van oh, jou. Oh, gelukkig maar. Er ja, zijn mensen die vinden dat heel vervelend hoor. Nee, ik vind dat nou juist ja, zo leuk. <laughs> He, ik, mensen die dat vervelend vinden zijn eigenlijk hele saaie mensen. Ja. Een beetje humor. Vind je dat niet enig, humor? Nou ja, ik doe mijn uiterste best om er... Ja, nou, je hoeft helemaal beetje. je best van. jij. Ja, je hebt het oh. gewoon natuur heb jij dat al. Nou, zo kan hij wel, wel weer, Mirjam. <laughs> nou, dat is toch leuk. Complimentjes moet je ook eens keel Ja, maken. maar dan ga ik naast ja. mijn schoenen lopen en dan krijg ik koude voeten. Nou, dat moet je niet doen. Blijf er maar lekker in lopen, <laughs> <hè>? <laughs> Die humor die blijft ook lekker in je schoentjes zitten. <laughs> ik doe mijn best, Mirjam. En dankjewel, nou, hè, voor het bellen. Geen dank. En tot bels misschien, Oké, okay, tot dan. Dag. Dat is toch lief. 0800-1121 met uh, nou vooral tips voor Regina... die van 22 euro per dag moet rondkomen. En die kan wel wat bezuinigingstips gebruiken, heeft ze doorgegeven. Dus mocht je advies hebben, 0800-1121 en zo dadelijk disco op Radio 1.